Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Taliban hebben in Afghanistan twee kiescommissies... en de ministeries voor vrede en voor parlementaire zaken opgeheven. Volgens een woordvoerder zijn de instanties onnodig. Eerder werd het ministerie van vrouwenzaken al opgeheven. Het is nog altijd onduidelijk hoe de Taliban Afghanistan willen gaan regeren. Gevreesd wordt dat het land, net als in de periode 1996 tot 2001... een schrikbewind te wachten staat. De afgelopen tijd zijn de regels al veel strenger geworden, vooral voor vrouwen. Zo werd vandaag bekend dat vrouwen zonder hijab niet meer in een auto mogen zitten. Vrouwen mogen ook niet meer alleen langere reizen maken. In Brussel is gedemonstreerd tegen de sluiting van de cultuursector. Vandaag zijn strengere coronamaatregelen ingegaan. Theaters, concertzalen en bioscopen moeten tot eind januari dicht. Musea en de horeca blijven open. Onder andere de Belgische viroloog Mark van Rans... zei deze week in gesprek met de VRT dat de inschatting van experts is... dat door goede ventilatie bioscopen en theaters wel open zouden kunnen blijven. Er zijn ook bioscopen opengebleven, ondanks de nieuwe regels... De politie in Brussel zegt niet te controleren of de regels worden nageleefd. En in en om Amsterdam is in een week tijd het aantal positieve coronatests fors gestegen. In de Veiligheidsregio amsterdam amsteland is het aantal positieve tests met zo'n 22% toegenomen... terwijl in de andere regio's juist een daling te zien is. Het lijkt het gevolg te zijn van de verspreiding van de Omicron-variant, die is in de regio inmiddels dominant. Landelijk daalt het aantal gemelde positieve tests nog altijd, afgelopen week wel ietsje minder snel dan de week ervoor.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 Dit is Kerst met ZFM. Met Men nu. De Winterse Vijfdug. Nummer 14. 13. We waited on I'm yeah. Wow. <laughs> No! <laughs> Starling, this is the time of year that you really, you really need love, when it means so very, very much. So it'll be lonely, so it'll this, be lonely Christmas this Christmas, without you, without you to hold, it'll, it'll be so very lonely, though. lonely and cold. We're everything.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 Christmas Christmas. Yes, it's Christmas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 Weet. het was eerste kerstdag 1961 bijna flappie zoeken vader die zocht gewoon mee bij de bomen en het water maar niet in dat fietsenscheurtje want daar kon hij toch niet zitten en ik schudde nee we zochten samen samen tot de koffie de familie aan de koffie Dat het s'nachts zo koud koffies, maar of hoofdje stil gebogen dikke pranen van verdriet Want ik had dit hok toch goed dicht gedaan Zoals ik het elke avond deed Ik was de vorige avond zelfs nog terug gegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed Ik had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet Ik werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht een flappie, mijn eigen kleine flappie. Waar zou die lopen? Geen hap, geen domenkeel. Toen na de soep het hoofd hoofdgerecht zou komen, sprak mijn vader uiterst strappig. Kijk Joep, daar is flappie dan. Ik zie de zilveren nog en daar lag hij in drie stukken. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man. En ik ben gillend en stappend naar bed gegaan. Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog een keer scheldend boven aan de trap gestaan. En geschreeuwd, flappie was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij. Het was tweede kerstdag, negen maanden.